En hier, dames en heren, hier komt een liefdesgeschiedenis uit Den Haag. Getiteld, Tea Room Tango. Toen ik jou de roze tea room langzaam binnenschrijden zag. Met je kaal, gevreten bondjas en je arrogante lach. Een afschuwelijk beeld van honger en ellende.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 Dat is reuzebedonderd. Dat ik de liefste was, is iets wat mij verwonderd. Vraag het die andere maar, je had er minstens honderd. Oba! Oba, goedemiddag. Deze dame hier over wou even alles afrekenen. Ja, ik ben beluisterd. <tiedacht>